Dit is Carolijn Bari met het NOS Journaal. In Berlijn demonstreren nog steeds duizenden mensen tegen de coronamaatregelen. De Duitse politie zegt dat er op het hoogtepunt 17.000 mensen op de been waren. Maar volgens de organisatie waren het er veel meer, ongeveer een miljoen. De meeste demonstranten hielden geen afstand en droegen geen mondkapje. Tegen de organisatie is aangifte gedaan vanwege het niet naleven van de hygiënemaatregelen. De politie heeft de demonstranten gevraagd naar huis te gaan, maar daar wordt nauwelijks gehoor aangegeven. De politie heeft nog niet op grote schaal ingegrepen, wel zijn her en der betogers weggedragen. België heeft de reisadviezen voor grote delen van Europa aangescherpt. Voor verschillende regio's in Bulgarije, Frankrijk, Roemenië, Spanje en Zwitserland geldt code rood. Dat houdt in dat reizigers bij terugkomst verplicht in quarantaine moeten en een coronatest moeten doen. Voor de Nederlandse provincies, Zeeland, Noord- en Zuid-Holland... geldt vanaf vandaag oranje. Bij die kleurcode wordt quarantaine en een test alleen aangeraden. De bewoners van een verzorgingshuis in Beverwijk moeten in quarantaine... omdat bij een medewerker het coronavirus is vastgesteld. Dit weekend worden alle bewoners en medewerkers getest... zodat de deuren van het tehuis snel weer open kunnen. In Papua-Nieuw-Guinea is een klein vliegtuig neergestort... met meer dan 500 kilo cocaïne aan boord... Het was de bedoeling dat de Chesna naar Australië zou vliegen... waar de drugs volgens de politie een kleine 50 miljoen euro had kunnen opleveren. De politie linkt de drugs aan een bende... waarvan vijf leden eerder deze week in Australië werden opgepakt. Volgens de politie was hebzucht de oorzaak van de vliegtuigcrash. Het toestel was te zwaar beladen. Ook de piloot is opgepakt. Het weer. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog en koelt het snel af. Vannacht klaart het op en ligt het minimum rond de 15 graden. Morgen breekt de zon geregeld door, maar kan er verspreid over het land ook een bui ontstaan. Met maximaal 20 graden in het noorden tot 25 graden in Limburg is het een stuk minder warm. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files.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 CFM zal volgen. CFM 106.9 FM. CFM.